Ja, dat twee, dat twee, by the way. Maar ja, ook dus, in Jeremiah 17. In Jeremia 17. There's a prophecy. Dat is een prophecy. Vers 13. Vers 13. Het zegt. En dat zegt. O, Lord, the hope of Israel, o, Heer, de hoop van Israël. O, Heer, de hoop van Israël. All who forsake you shall be ashamed. Al diegenen die je uh, ontkennen zullen beschaamd zijn. Uh, those who depart from me. Zade van mij afwijkje shall be written on the earth. Zullen in de grond geschreven in het zand geschreven worden. Because they have forsaken the Lord, the fountain of living water. Want ze hebben de Heer uh, afgewezen het von, dus de bron van levend water. You see this the first part of your verse ask him to read the first part uh, Maar lees het het in Nederlands de, het eerste deel van dat verse 13. Ja vol Israël. 13. Jeremia 13:13. Somebody has it? Are you enjoying het yourself? Is that okay? <laughs> Heeft iemand het al? Ja, lees Go het ahead, dan. I uh, only want on the first part. Ik wil alleen het eerste gedeelte, zegt hij. The hope of Israel. All, is, all the hope of Israel. Oké. Okay. Oké, okay, but you see the word hope there? Ja, yeah, but in the translation does is different. What Wat it say in your translation? Het uh, zegt het ook weer de, het eerste gedeelte tot O Adonai, zegt niet, the hope of Israel. Het zegt niet ook Heer, de hoop van Israël in het Nederlands. Yeah. Yeah. Israel's expectation it you says. You see, it doesn't say that in Hebrew. Dat zegt het niet in het Hebreeuws. In Hebrew says, "O Adonai, daar in het Hebreeuws zegt het O Heer, the mikva of Israel. De mikva. Je uh, you know weet je wat de mikva yeah. is? the water, the immersion of het Israel. Het water, de onderdompeling van Israël. In, English says hope. in, in het Engels zegt In het hoop en in your taal zegt het something else. Expectation, but maar, in well, says in maar in het Hebreeuws zegt het mikvah You see what I mean? So see now it? you start connecting all kinds of stuff to the of Israel, the hope dus of Israel. Dus nu begin je uh, naar ik hoop van alle dingen te, samen te voegen met de mikva. Dus That maakt sense to you? De logica daarvan te zien. Je ziet how much we need to learn from the by using the Torah. Weet, zie je hoeveel we moeten leren van het Nieuwe Testament door het gebruik van de Torah. It brings life to the words of Yeshua. Het brengt leven in de woorden van Yeshua. Because Want je denkt dat het Yeshua was die de Torah gaf op right? de berg Sinai. Yes? Ja? Ja? Did I say that right? Yeah? Yeah. Okay. Yeah. I speak Dutch now. Yeah. All right. Now, Moses turns the Nile to blood, and Yeshua turns the water into blood. Dus Moses veranders de Nile in blood, and Yeshua maakt het water. You see what I mean? So no, all of a sudden, blood. Moses goes like this, and the waters of the Nile turn red. Dus Moses doet dit en de water van de nevel wordt rood. That was the first mystery. That was the first miracle Moses did. Ah, second, second, second. That was the tweede uh, wonder dat uh, Moses deed. Because the serpent was the first. Want uh, met de slang was het eerste. Well, the first miracle of Yeshua was going to the wedding of Canaan. Maar het eerste wonder van Yeshua was naar uh, Tubylke in Canaan. And turn waters into wine. And the the water in want te veranderen and the water and the blood is a typology of the same judgment and water you know, blessing. and water and blood uh, zijn types van elkaar so now you know why jesus had to turn the waters into wine because moses turned the waters into blood omdat moses het water in bloed veranderde do you sense You see, this is, this is the reason why. See the logic of it. You obviously everything everything Yeshua did is to fulfill his calling. Also what Yeshua did was ums rooping to vervullen. Yeah. Say it. What? Say what? Yeah? You didn't. You didn't understand? No, I don't, just don't understand what water has to do with blood. So. Oh, because it's a typology in the Bible, like water, like Yeshua says, "This is the cup of the covenant. Yeah. This is my blood." Ja, see dus the wine? het is een typologie. Een yeah. Water en bloed, zo zien yeah. we dus als je het ziet. The language. Het, uh, the language. Heeft, kind of dan sometimes. zegt: dit is mijn bloed", dus het yeah. is een typologie yeah. van elkaar. No, of course not. But you see the thing about it is, in the Bible, there's a typology there that means the same. When you show us this is the blood of the covenant, you know, it's not blood. It's yeah, actually dus wine. Als je zegt: "dit is het bloed van het verbond", dan gaat het we niet, het is niet echt bloed. <laughs> maar dus het zijn allemaal typologies van. het you elkaar. understand why I get so about the word? Kun jullie nu verstaan waarom ik zo uh, oh, geëxalteerd <laughs> ben over het woord? Wat well, was dat weer Ik ik. No, I'm having the he same. I'm getting the same. I get all so excited, you know, because it's like every day I open the word, every day I open it. Elke dag als ik het woord open. He's talking to me. Dan spreekt hij me. mij. En hij laat me he's letting me know how much he loves me by showing me something new. And hij laat mij zien hoeveel hij van mij houdt door mij iets neerst te tone. You all have been through that, you have done that. Dat you go pray, you cry. En je and then you open the scripture. And then open open you the scripture. And, and you read a chapter in the Bible, you read your whole life. And then lees je in. Vers in de Bijbel en je, hebt je hele leven gelezen. And all of a sudden you see one word you never saw before. And opピン zie je één woord dat je nooit eerder bekeken hebt. Oh, <laughs> I missed that. You get excited like a little kid. And dan, denk ik, ja, hoe heb ik dat kunnen missen? En je wordt opgewonden. And you tell your husband thing. and your family, look what I found. And dan ga je naar je man en je familie en je zegt, zie wat ik gevonden heb. I go through that every day. Da dat kom, overkomt me elke dag. I drive my wife crazy. Ik maak mijn vrouw gek. Because I find something, I go, honey, look what I. Astronomy, you want Relax, relax, relax. <laughs> <laughs> <laughs> Truly is like digging for gold. Is echt zoals zoals het graven naar goud. You know, uh, you know I and I got something to tell you, Yeshua, Yeshua didn't speak English. En ik moet je vertellen, Yeshua sprak geen Engels. Of geen Vlaams of geen so, Engels. So, you know when you go into your scriptures? En als je door de schrift gaat, don't be satisfied with that only interpretation. We zijn niet tevreden met alleen die interpretatie. Go deeper. Ga dieper. Het is zoals wanneer je getrouwd bent en je man zegt, "Honey, I love you. Uh, What is my name?". Oké, en hij alleen herinnert zich je naam en hij hoeft niet te leren je hart te kennen. Dus als je echtgenoot zegt, "Liefje, ik hou van u", en uh, <laughs> hij onthoudt zelfs je naam niet, dan is de liefde maar een beetje overvloedig. How would you feel? Hoe zou, je je Would you feel loved? zou je je geliefd voelen? Dat als hij er niet omgeeft wat er in je hart en je gevoel to is. Him. Dat hij niet met je spreekt. See, we Wij zijn de bruid van de Messias. He is my groom. Hij is mijn bruid. Mijn echtgenoot uh, die... Die ik zal huwen. I want to know everything about him. Ik wil alles van hem weten. my wife drives me crazy. Ze, mijn vrouw maakt me gek. I come home from a trip. Ik kom thuis van een reis. And I say, oh it was a good trip. En ik zeg oh het was een goede. She ride. goes, no, from the first when you got off the plane all the way until you got back. En Tell me ze everything. zegt, zeg nee ik wil ieder woord wezen, weten van, van toen je op het vliegtuig ge, okay. gestapt bent tot je teruggekomen bent. I ben. landed. Oh ik ben geland. They picked me up zobema I did the teaching Ik heb uh, onderwijs gegeven. en ik ben gaan slapen. I did teaching again. And dan heb ik opnieuw. Onderwijs. No, no, no tell me everything. And nee. uh, where did you eat? Wat heb je verteld? Wat heb je gegeten? Wat heb je gezien? Well, guess what? Weet That's what I do with the Torah. Wat zat is wat ik doe met de Torah? It tells me something in English. Het zegt mij iets in het no, be more. Where is it? I'm looking. Het moet meer zijn wat betekent I, dat. Because I want to know more, more, more, more about my king. Want ik wil meer, en meer, en meer weten over mijn koning. And my Redeemer. Over mijn verlosser. That's why I love the word. Daarom houd ik van het woord. And you know the thing about it is, is that it makes it appear that I'm that smart. I'm not that smart. En weet je wat het is? Het lijkt erop alsof ik zo slim ben, maar ik ben helemaal niet slim. I'm just in love with my creator. Ik ben gewoon alleen maar verliefd op mijn schepper. So when you were in love for the first time. En als je voor de eerste keer verliefd bent dan zou je alles doen zelfs als je geen tijd hebt om met je geliefde door te brengen oh, those old days, huh? ja die oude dagen weet you nog, to do hè? je nog toen je je vrouw probeerde te versieren dan gaf je haar bloemen en je noemde haar liefje en al die dingen <laughs> Zeg yes, say yes. The hoe verder de tijd gaat we get comfortable. Dan worden we het een beetje gewoon. The more we follow Yeshua and hoe meer we Yeshua volgen we get comfortable. Dan, dan wordt het zo gewoon. And sometimes we don't care to ask anymore. En dan, soms uh, interesseert het ons niet meer om nog meer te vragen. How was your day? om hem te vragen hoe was uw dag And we do a spirit, we do physically what En we doen fysiek wat we geestelijk doen. So you see I want to submit to you that if I do anything tonight I to provoke you to keep digging deeper into your beloved heart. Yeah. Dus wat ik wil doen, alles wat ik vanavond wil doen is u provoceren om dieper te gaan in het hart van je geliefde. Amen. Amen. Amen Oké. Okay. Moses and Yeshua both became a stumbling sto a stone. Dus Moses and Yeshua werden alle twee een struikelblok. In Exodus 10 verse 7 and 1 Peter 2, 8. Dus die twee, Exodus 10, 7 en 1, Petrus 2, 8. Okay, it says that, and Pharaoh's servants said unto him, How long shall this man be a snare unto us? Let, him, let, let the man go. In other words, be a snare will be like a stumbling block. Like yeah. something gets in the way. Yeah, it's it's vervelend. Okay? And in First Peter 2.8, it says, and a stone of stumbling and a rock of offense. So Yeshua, Moses was a stumbling block. In other words, he was getting in the way. Dus Moses was in the way. He was causing problems. Hij, hij veroorzaakte moeilijkheden. And Yeshua in the eyes of the Pharisees was En Yeshua veroorzaakte problemen in de ogen van de Farizeeën. Oh, says Moses En and Moses en and Yeshua namen alle twee twaalf leiders. Have you ever wondered why Yeshua needed disciples? Heb je je ooit afgevraagd waarom Yeshua twaalf Because Moses had leaders. Omdat Mozes twaalf leiders had. you see? In Deuteronomy chapter 1 verse 23. And, uh, Yeah Deuteronomy 1 23 and and, and and the and the saint pleased me well and I took 12 men of you one of each tribe hmm. Okay so now in Mark chapter 3 verse 13 Yeshua picks up 12 disciples And in Mark uh, 3 13 Nimt Yeshua 12 See we, we preach, Yeshua he had 12 disciples why dus we predict Yeshua heeft 12 apostelen, maar waarom? Because Moses picked 12 disciples for each tribe. Omdat Moses one from 12 each tribe. apostelen van elk stam. So Yeshua had to do the same thing. Dus Yeshua moest hetzelfde doen. Oké. Okay. So okay, let's move on. Moses and Yeshua selected 70 leaders. Dus Moses en Yeshua kozen 70 leiders. See in Mo Numbers chapter 11 verse 16 and Luke 10:1. Dus kijk naar nummer 11, 16 en Lukas 1, 18. says, and Yahweh said unto Moses, gather unto me seventy men of the others of Israel. Okay? Yeah. Seventy. So in Luke chapter 10 verse 1 says, and after this things Yahweh appointed other seventy. I made a mistake there. It's supposed to be Yeshua and I put Yahweh Yeah. they Let them know that, okay? Yeah. Dus ik heb een vergissing daar gemaakt. Ik heb daar gezegd, maar Yeshua say. When I was correcting the PowerPoint. So, Okay, it says and after this thing Yeshua appointed other 70. Yeah. Why did he pick 70? Waarom Moses picked 70, Yeshua picked 70. Right. Sorry? Uh, in her verse it's, it talks about 72. Want twee kwamen later. Twee kwamen oh. later. Er zijn er twee later bijgekomen. In oorsprong waren het twee. Ja, maar in alle Engelse versies en in de Griek is het 70. No. Is it, uh, het yeah. 72? Ja, want er was 70 first. Okay. En later twee meer Oh, Maar ik denk aan de eerste. Ja, oké. De later ones is anders. Ja, oké. De twee die later kwamen zijn, zijn anders. Ja. <laughs> yeah in andere zegt het 70. Oké. Okay. So, het is, yeah, dus, is vreemd als ze er dingen in veranderen, maar in de originele tekst gaat het over 70. Now, why does it Why is it so important the number 70? Waarom is het nummer 70 zo belangrijk? Wat well, verzinnen het nummer 70 typify in de uh, ver, ver, het uh, nummer 70? The nations. De nations. Zie je? So he comes to restore the 12 tribes. Dus hij komt om de twaalf stammen te herstellen. En dan verzamelen de twaalf stammen er zeventig om de zeventig naties te bereiken. Dus net hetzelfde als in het feest van tabernakels, daar gebruiken ze zeventig stieren. Okay, that all of the will come up. Dat uh, verbeeld of verwijst naar de 70 nationen die uh, tot de Heer okay. zullen komen. It says, let me move on a little bit. It says, Moses was a servant, Yeshua was a servant. Dus Moses was een dienaar, Yeshua was een dienaar. It says in Psalms 105:26. Dus het zegt in de, dat zegt het in de psalmen. In Matthew 12:18. En in Matteus 12:18. Says he sent Moses a servant. Hij zegt: uh, 'Hij een Mozes en dienaar. En in Matthäus zegt: servant, who I have chosen, my beloved. Dus in, in zegt hij: 'Zie mijn dienaar, mijn geliefde'. Now, how many of you never some of the things that I'm saying today? Hoeveel van jullie hebben nooit die dingen met elkaar verbonden? Okay, good. So I, I came to the right place. <laughs> dus, oké, okay, dan ben ik op <laughs> de juiste I, plaats. 'Cause if I already know it, I could do something else, you know. But the whole thing is, it's important to understand. Okay. Dus het hele ding is dat het belangrijk is dat je dit begrijpt. Dat everything Yeshua deed. Let me give you an example. Dat alles wat Yeshua deed. Remember when Yeshua worden. healed the blind man. Weet je nog toen Yeshua de blinde man genast. I mean you read it. You don't remember you weren't there. Ja dus. Uh, als je. Je hebt het gelezen. Als je dat niet okay. gelooft dan. But what does he do? He picks up dirt. Wat doet hij? Hij neemt zand op. He spit on it. Hij <coughs> spit. Hij erop. And then he it in the eyes. En dan plaatst hij het op de ogen. Why did he pick up dirt and why Warum did Waarom heeft hij it? zand genomen en waarom heeft hij daarop gespuwd? That's weird, right? That's niet waar? Not really. Niet. Echt. See, the rabbis and the Pharisees had a man-made commandment. Dus weet je, de rabbijnen en de farizeeën hadden een gebod dat door mensen gemaakt werd. Remember, the blind man typified Israel. Dus denk erom dat de blinde man Israël vertegenwoordigt. The, the book of tells you that is as deaf and blind. Dus het boek van Isaiah, Isaiah vertelt u dat Israël als doof en blind is. And the, and the man was healed on the Sabbath. En dat die man genezen werd op de Shabbat. It's about a teaching about Israel being healed of their blindness when Messiah comes. Dus het het verzinnen beeld een een uh, een onderwijs dat gaat over uh, uh, de blindheid van Israël die wordt weggenomen als de Messias komt. Maar de rabbijnen zeggen als je grond opneemt op de Sabbat, that's work. Dan, dat dat werk is. En degenen die zeggen als ik op de grond spuw, en dan is het cement, not work. dan is het geen werk. But if I spit on the ground, maar als ik op de grond spuw, I have to cover it. En ik moet het, ik moet het wegvegen, dan is het wel werk. So Yeshua says. Dus Yeshua zegt. The heck with you, uh, Rabbi. the uh, heck. Uh, ja. The heck. Yeah. The heck, yeah. I, I'm not going to touch the is een He picks up the dirt and he picks up and spits on it. Dus hij neemt dat zand op en hij spuwt erop om te tonen dat hij zich niet onderwerpt aan de autoriteit van de fariseeën. And like, okay, let me show you. <laughs> en hij zegt, Kom, laat mij dit u tonen. See, the were more about him using the dirt. Dus de rabbijnen waren meer bekommerd over het feit dat hij dat zand gebruikt. The, the of the, of the dan over de betekenis van het wonder okay so anyway by the way remember the, the blind guy when he put water the first time dus weet je nog dus de blinde man toen hij de eerste keer water uh, he sprak, said, i see i see men as trees dan zei hij ik zie mannen als bomen and then the second time he sees them en dan de tweede keer ziet hij hen so who is the tree so wie is dan die boom Hij ziet them as trees hij ziet hen als bomen je kunt de versen opschrijven, want ik ga ze niet lezen. Jeremia 11, 11. Tells you who the tree is, the olive tree, Israel. Z zegt u wie de boom is, de olijfboom, Israël. And the branches of the olive tree are the en, house of Israel and the house of Judah. En de takken van de olijfboom zijn het huis van Israël en het huis van Juda. So the first time came, Dus de eerste keer als Yeshua kwam. He healed the blindness. Genas zei de blindheid. Maar ze zien, ze zien hem alleen maar als bomen. Like we are right now. Zoals wij hier nu zijn. We're grafted into the tree. En wij zijn in de, in de boom. Right? -end. But when he comes back, maar als hij terugkomt. Dan gaan wij de mensen, de, het volk van het koninkrijk zijn. About the first and second coming of Messiah. Dit is een onderwijs over de eerste en de tweede komst van de Messias. Elk mirakel heeft te maken met het herstel van Israël. De bl bloedvloeiende vrouw. Twaalf jaar. Ze is buiten het kamp. Is ze buiten het kamp. The woman is Israel. En die vrouw is Israël. The, 12 years of the 12 of Israel. De twaalf jaren van de twaalf stammen van Israël. And the say that Israel is as a woman in her menstrual cycle. En de rabbijnen zeggen dat uh, Israël is als een vrouw in haar menstruele cyclus. So she tries to go inside the camp. Dus ze probeert het kamp in and te gaan. En ze wil zijn tzitzit aanraken. Of van de Messias. And there is a prophecy And that there is says, een die zegt dat de zon, the sun, the son of righteousness will bring healing in his wings. de zoon van rechtvaardigheid genezing in zijn vleugels zal brengen. So what does that mean? Wat betekent dat? in the fourth day of creation the sun was created. In de vierde dag van de schepping was de werd de zon uh, geschapen. So the rabbis understood that at the end of 4000 years The Messiah will de Messias zal komen. Dus de rabbijnen begrepen. Dat aan het einde van 4000 jaar. De Messias zal komen. Because on the fourth day of creation in Genesis, Want op de vierde dag van de schepping in Genesis. Je hebt de zon, de maan, de sterren. Okay, you have the prophets, the kings, and Dan heb je de profeten, de koningen en de Messiajes. De rabbijnen weten dit. Dus al Er was een teaching in de eerste eeuw. Er was een onderwijs in de eerste eeuw. Dus, en tzaddik. ze geloofden dat in de kleding van een rechtvaardige man, een tzaddik, There was a power of healing. dat daar een kracht, een genezende kracht in zat. Dus ze trof dat zij de juiste rechtvaardigde rechtvaardige aanraakt. So dus die, dat hele verhaal over de vrouw heeft te maken met uh, het herstel van Israël. Is dat something new? Did I say something new? There? Is iets nieuws? See, when you? you read the whole parables, it's all about Messiah and restoring His bride. Als je de, al de parabelen leest, dan gaat het alleen maar over het herstel van Israël en de bruid die moet uh, terug in orde gebracht worden. Oké, okay, ander example. Ik ga u een ander voorbeeld. geven. Wat waren de laatste woorden van Yeshua op het kruis? is Het is beëindigd, niet waar? Finished, is finished. Ja, right? het is beëindigd. That's what you think in Greek and in Dutch and in Hebrew and in English, but that in Hebrew he didn't say that. Dat is wat je denkt in het Nederlands in het Engels in het Duits, maar niet in het Hebreeuws. Now you get the clue in chapter 2 verse 1 of Barashid, Genesis. Dus de, de sleutel krijg je in hoofdstuk 2 van Bereshit in uh, Genesis. It says that he from his work, waar het zegt dat hij zijn werk op de zevende dag beëindigde. Dus dat woord beëindigde daar in Genesis 2 vers 1. In Hebrews, is in het Hebreus biekeloon. Which the root word. In Hebrew each word has a root word. Dus waarvan het worstelwoord is. Well the root word of the word. It is finished in Hebrew. Dus het wortelwoord van het woord. It is beëindigd in het Hebreeuws. Is Kala. Is Kala. And the word Kala means bride. En het woord Kala betekent bride. It means that Messiah is coming. At the end of, on uh, the beginning of 7000 days, dus, of no, 7000 years. Dus dat betekent dat de Messias zal komen aan het einde van 7000 jaar. En when Messiah comes, what is he coming to gather? En als de Messias komt, wie komt hij dan ophalen? Hij is bride, right? Zijn bruid. So when Yeshua is dying on the cross, his last words in Hebrew is via Kala. Dus als Messias sterft op het kruis, dan zijn zijn laatste woorden via Kala. He finished the work, in other words. Dus hij beëindigt zijn werk en hij schreeuwt om zijn bruid zelfs op het moment dat hij sterft. Did you get that? Heb je dat gesnapt? When he screamed no. out, it is Als hij schreeuwde het is, beëindigd, het is, be is finished. The Hebrew word has to do with bride. Dus dan heeft dat. Yes. I'm sorry. Uh, And you, I'm sorry. yeah, but he says it is finished. in another place it says it is finished. Yeah. Aha. Uh -huh. Yeah. Yeah, yeah so dus. Which were actually the last words? It, it doesn't matter. Finished. The oh. point is that he says it is finished. <laughs> Punt is, dus het betekent niet of dat daar eerst of laat staat in uw. It doesn't matter dag, which one. The fact het, that he says it is finished is very het important. Het feit dat hij zegt het is verbruikt of het is beëindigd, dat is het gaat, dus dat is in het het briefs dat Because woord kala. it's connected. to the word kala, which means bride. Dus dat is verbonden met het woord kala, dat betekent bruid. Which he comes to die for his bride. Dus hij is gekomen om te sterven voor zijn bruid. Here we go. So now. Moses the prophet, Yeshua the prophet. In Deuteronomy 18, 17. Tell him that I already read that one, so I'm not going to uh, read that one. Uh, he's the prophet. Tell him. Moses is the prophet, Yeshua is the prophet. So in, in John chapter 6, verse 14, Yeshua is the prophet. Dus in Johannes 6, verse 14, Yeshua is the prophet. Okay. Now, Moses is the high priest, because he's a Kohen, he's a Levi. Yeshua is the high priest. Dus Moses is een hoge priester, hij is een Levi en Yeshua is de hoge priester. dus like down the verses is uh, 99, 6. Dus Psalm 99:6. Psalm 99:6 en Hebreërs 7:24. 24 5:6. So you see the parallel, Moses is a priest, Yeshua is a priest. Dus je ziet de uh, vergelijking, Moses is een priester, Yeshua is een priester. en Moses is a prophet, Yeshua is a prophet. Moses is een profeet, Yeshua is een profeet. All right. Moses the shepherd, Yeshua de true shepherd. Dus Moses is een herder, Yeshua is de ware herder. See that's why he went over and he was taking care of the sheep of Jethro. Dus daarom moest hij zorgen uh, voor de schapen van Jethro. Okay, this is a reason why because Moses is a type and shadow of the Messiah. Dus er is een reden voor want Moses is een voorafschaduwing scha van de Messias. How much more time do you give me? 10 more minutes. Hoeveel okay? uh, tijd geven jullie me nog? Puerto Rican minutes. Puerto minute. uh, how much time are you give me? Okay. All right. All right. So are you, are you, is this making sense to you? Does it Is it logical? I'll get some water. Yeah, that's fine. You guys want something to drink? You guys want something to drink? Will you kids drink Yes. If we stop, then don't take 20 minutes. Stop five stop minutes, on? go ahead, five minutes, come okay. back. Minutes yeah. yeah. Okay. Right, okay. okay. Let me, let me, let me. Before we keep going here, I want to remind you. We were just talking, and uh what's your name? yanaka yanaka I'm sorry. Jan. Okay. Okay. <laughs> okay. Hey, yanaka Yeah. Okay. We're talking, and she said she's never seen. Dus terwijl we hier aan het spreken was, heeft Janneke gezegd dat ze nooit zoveel verbanden heeft gezien tussen het oude en het nieuwe. Let me give you another example: how important it is. Laat mij u nog een voorbeeld geven om u te tonen hoe belangrijk het is. In Matthew 26. In Matthäus 26, Vers 63, 64. Yeah, is to Caiaphas, the high dus daar staat Yeshua voor Caiphas de hoge priester. En Caiphas like uh, vond uh, wat Jeshua zegt niet erg aangenaam. So his garment. Dus Caiphas scheurde zijn kleed. Now why is that so important? Waarom is dat zo belangrijk? you see when Yeshua died on the cross. Dus want zie je toen Yeshua op het kruis stierf. They were killing yeah before that Dus toen yeshua op het kruis stierf werd er een lam gedood in de tempel Which one is acceptable the one outside the camp or the one inside Welk one is welke is het dat aanvaard wordt hetgeen dat in They're de kamp is lam. of buiten het kamp Ze zijn allebei het lam you see good see? question right Goede vraag yes. nu, hè With kai first. Oh, I'm going to tell you now. That I couldn't It's okay. <laughs> See, in numbers, in numbers in Numerie, of Leviticus 102. Of in Leviticus 1 of 2 Weet je nog uh, toen de zoon van Aaron stierf? He was not allowed to rent his garment. Werd, werd hem niet toegelaten om zijn kleren te sturen. En de, de priesterlijke kledingen of priesterlijke gewaden zijn dubbel gestikt rond de hals. Caiphas was, was zelfs geen levitische priester. He was by the hij werd door de Romeinen daar geplaatst. He was in the role of the maar hij uh, officieel uh, nam hij de plaats van een priester in. So when his garment, toen Caiphas zijn kleed scheurde, hij desqualificeerde zich als de priester disqualificeerde hij zichzelf als een priester. Yeshua the only true priest in the order of want Yeshua is de enige ware priester in de orde van Melchizedek. But wait a Get to better. Maar wacht even, want het wordt nog beter. Yeshua is aan het kruis. He dus uh, Johannes is aan het spreken tegen de 20.000 Marias die hij kent. <laughs> <laughs> En dan stopt hij en Yeshua is daar op het kruis. En dan vestigt hij zijn aandacht op de soldaten die het lot aan het gooien zijn voor de klederen van Yeshua. Dus er wordt een punt gemaakt om u te vertellen dat ze zijn klederen niet scheurden. See, the white garments de witte kleuren is the garments of the priest. zijn de klederen van de priester. Als de klederen van de priester als ze uh, Yeshua's kleed hadden gescheurd had, was hij gedisqualificeerd als de hoge priester so dus zie voor ons is het gewoon informatie maar een gekke jood als ik die moet elk klein detail hebben dat mij bewijst wie Yeshua is er is een andere stuk of informatie dat iedereen leert dat it. is like, oké okay, There is nog een beetje informatie that iedereen leest and zegt van okay. And they it is the one when the soldiers put on him purple garments, red that, garments. That is als de soldaten hem, Scarlet, I'm sorry, uh, Scarlet. Rode kleren, donkerrode klerenade. Why? He just mentions that verse and it keeps going. Uh, dus er, dat wordt maar in één vers vermeld en dan gaat het gewoon verder. Waarom moesten ze hem rode kleren aan? De is in 19. En het antwoord is in nummer 19. The, the red De rode vaars. Het was, was een offer voor heiliging. Dat was een offer voor heiliging. That's why Yeshua died outside the camp. Daarom stierf Yeshua buiten het kamp En niet in de tempel. temple. Look in Hebrews chapter 13 verse 10. Kijk in Hebreeën hoofdstuk 13. Hebrews vertelt u precies waar hij stierf. Vers 11. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burnt where? Outside the camp. Hebrews 13. Dus Hebraeus 13, vers 11. Yeah. verse 11. Are you there yet? Ben, jullie het? Okay. It says, outside the camp. Dus daar zegt het, buiten het camp werd het verbrand. Where is that? Who, who's been to Israel here? Wie is er al in Israel geweest? Okay. You all go to the Mount of Olives? Dus jullie zijn allemaal op de berg van op de Lijfberg geweest. Ja. You know what that's called? Weet u dat genoemd wordt? In biblical language? In Bijbelse taal? Outside the camp. Buiten het kamp. Outside the gate. Buiten de poorten. Eastern gate, remember? De uh, de oostenpoort, weet je? So the text is going to tell you where Yeshua died. Dus deze tekst gaat u vertellen waar Yeshua stierf. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burnt outside the camp, therefore Yeshua also. Verse 12. Tell read verse 12 loud. Lees iemand vers 12 hardop. Read it loud, read it loud, one person. Go ahead. Verse 12. See, outside the gate. Dus zie je, dus het zegt daar, buiten, de poort. Everybody believed he died in the holy Allemaal iedereen gelooft dat hij daar in die kerk in de hij, the holy Sepulchre that Dat was constantine's moeder. Dat was de moeder van Constantijn die daar stierf. Okay, the Bible tells you exactly where he died. Dus de Bijbel vertelt je precies waar hij stierf. That lines up with the Levitical priesthood, the, the requirements <laughs> of the sacrifices. En dat is dus in lijn met de uh, Levitische uh, priesterschap. Dus um, heeft te maken met uh, offers van de ja, dus de offers die yes. moesten gebracht worden. So everybody goes to the place where Helena picked. Maar iedereen gaat naar de plaats die Helena gekozen heeft. Dus but the Bible van... tells you where he died. Maar de Bijbel vertelt je where well, he See, But they, we believed it. Now What? the name Calvary and Golgotha are the names are right. Dus de namen Calvary en Gogotha, die namen zijn juist. But the location is wrong. Maar de, de plaats, de locatie is verkeerd. What throws everybody off is that in the temple dus, they used to kill the sacrifices north of the altar. Dus wat iedereen uh, van de wijs brengt, is dat ze de uh, offers altijd brachten. Ten noorden van het altaar. Dus ze denken dat het in die kerk was, omdat dat ten noorden van de, van de stad is. And Gentiles, when they see outside the gate. En als ze zien buiten de. Buiten de poort. They think it's anywhere outside the gate. Dan denken ze dat het ene de waar buiten de poort is. Not according to scripture. Maar niet volgens de Schrift. The only way you can see into the holy of holies. De enige manier waarop dat je in het heilig in het allerheiligste kan zien. Is through the eastern gate. Is vanuit de e oostenpoort. Do you see what I mean? Zie je wat ik bedoel? Mean? So Hebrews tells you where he died. Dus Hebreeën vertelt u waar hij stierf. But the churches believe alive for two years. Maar de kerken hebben voor twee, gedurende 2000 jaar een leugen geloofd. Dat neemt niks af van de heropstanding. Dus het is alleen volgens de Hebreeuwse manier en, en volgens de profeties dat hij op die bepaalde plaats moest sterven. Weten jullie dat er twee altaren in Jeruzalem waren? One in de Mount of Olives en one inside the temple in op de berg van op de olifbergen in in binnen de tempel So what sanctifies the offering? The dus, offering sanctifies the altar or the altar sanctifies the offering? Dus wat heiligt toffer of uh, heiligd het offer het altaar of heiligde het altaar het offer? Wat welk van de twee? It's a sacrifice. This, so the animal sanctifies the altar? Dus het dier? No, that's heiligt the altar. Ja, dat zou be sanctification Ja. Maar wat is wat is maakt de de the offering acceptable, de altar of de of de offering maakt de altar acceptable? Which one? Wat maakt het offer aanvaardbaar? Het altaar of maakt het offer het Yeshua altaar says. aanvaardbaar? The altar, right? Het altaar maakt yes. het offer aanvaardbaar. Yeshua zegt dat in Matthew 23. En Jeshua zegt dat in Matteus drie So that means that anywhere where he died there have to be an altar there. Dus dat betekent dat waar hij ook stierf, moest, daar moest een altaar zijn. All the land had to be sanctified. Want right? het land moest geheiligd worden. Nowhere in the Bible tells you. Nergens in de Bijbel zegt het u. That north of the city. Dat ten noorden van de stad. There was an altar there and it was never sanctified. Dat daar een altaar was en dat is ook nooit geheiligd geworden. Except for the man of God. Except for Mount behalve dus op de olijfberg. That was considered holy ground. Dat werd als heilige grond uh, gezien. And the Messiah coming back to? En waar komt de Messias terug? Where did he ascend to heaven? Waar is hij ten hemel opgevaren? So he died in the Mount Dus hij sterft op de olijfberg. He from the Mount En hij is, uh, qua, is verrezen op de olijfberg. Hij is to naar de hemel the Mount of En hij is opgestegen op de Mount of En hij zal terugkomen op de hemel. En er is geen no probleem met Anders. Wow. Baruch Hashem! Ah. Yeah. Hallelujah! We got one wow! Yeah. Amen. <laughs> Amen. Well, that's good. Now yeah. when you go to Israel, by the way, I took a tour. I take tours to Israel. Dus ik, ik leid toeren in Israël. Teaching tours. So if you go you got bring a translator I don't know that. Is. Dus als jullie willen gaan dan moet je een vertaler meenemen. And I have another Torah teacher with me. And ik heb nog een andere Torah on, leraar met me. And we teach Torah on the bus everywhere. En we onderwijzen op de bus en overal. It was over really out. cool because we had another teacher with me and the drive and the guide. En en we have nog een andere leraar en ik zelf en de kids. And he's an archaeologist a really great guy And know. hij is een archeoloog een fantastische man. So now we're tag teaming. We are helping each other, en and he, nu, I'm learning from him, and he's learning from us. Ja, en hij, wij leren van hem, en hij leert van ons. En dat was de grootste ervaring ooit. Are you yourself tonight? Hebben jullie een goede tijd you gedaan? Zien jullie hoeveel uh, gelijkenissen er zijn in het uh, Nieuwe en het Oude? Okay, a few more and then we're done, okay? Nog een paar I don't en want dan... Your brain to so far. Ik wil jullie niet laten exploderen. Explode. <laughs> mijn, mijn hersenen exploseren. <laughs> Alright, here we go. So, Moses and Yeshua as mediators of Israel. Dus zowel Moses als Yeshua zijn middelaars voor Israel. So, I'm just going to give you the verses and move on, okay? Is that dus okay? Dus ik ga de versen geven en dan gaan we verder. Alright, make sure you write them down. Now, tell them that I'll leave this PowerPoint on the computer. Ja, dus ik zal dit, deze PowerPoint op de computer laten. Oh, you got it already? Yes. Beautiful. Yeah. So, if you want, you have my permission to translate it and do whatever you want with it. Dus jullie hebben mijn toestemming om okay, te alle en ermee te doen wat je wil. That way you can translate into Dutch and then share with others and dus teach uh, it, record it. I don't care what you do. Listen, if you want to do it and teach it and you want to put it on CD and pass them out, do. Ja, yeah. dus I je don't mag care. het uitgeven, okay. je mag alles mee doen wat je wil. I want everybody to get it. Ik wil dat uh, Perfect. Dus ik But somebody should do it in, in Dutch. Yeah. Iemand somebody zal... should teach it in your language. Dus iemand zou het in het nieuw tar moeten onderwijzen. Now you can put it on the website and you have my full permission. Copy it right. Ja, <laughs> als je het kopieert, kopieer het gast. Okay. Amen. It's not mine, it's is Yahweh's anyway. Dat is toch niet van mij, het behoort aan Yahweh. Alright, so Moses was a very meek man, humble. Dus Mozes was een hele nederige man. En Yeshua, Yeshua is een hele nederige man. Okay, Numbers 3, 12, 3 zegt, Now the man Moses was a very meek. Okay. Yeah. And in Matthew chapter 11, 29 zegt, Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. Ja. Yeah. See, so if Yeshua didn't say he's meek. Dus Yeshua, als hij niet had gezegd dat hij nederig was. Did you realize what are the odds? Weet je, doe je, uh, weet je wat er op het spel staat? The possibility for any man now to be called Messiah. Dus dat de mogelijkheid bestaat It's dat iedereen zich Messiah zou kunnen noemen. Impossible. Is, dat wordt nu onmogelijk. Ask me why. Ask me why. Vraag me waarom. Oké, okay, oké. Okay. You know Bethlehem? Kennen jullie Bethlehem? It's under Palestinian control. Dat is nu onder de heerschappij van de Palestijnen. So the Messiah, the Messiah has to be born there. Dus de Messias moest daar geboren worden. Nazareth? Nazareth? It's on the, the Arabs the Arabs live there. Dus de Arabieren leven daar nu. You see what I mean? Now, coming as a uh, as a humble servant on a donkey. Dus uh, als een nederige dienaar komen tot een Isel? Can happen now. Dat kan nu niet meer gebeuren. The Eastern Gate is closed. Dus what? The Eastern Gate is closed. Oh, dus de e de oostenpoort is gesloten. You see, ladies and gentlemen. Het is gewoon een meer mogelijk. Sense, right? Maar het dus, is true. No man can fulfill that requirement. Niemand kan die voorwaarden nog vervullen. See, it's simple, a simple thing. Dus het is een, een, een gewoon ding. Het een, is eenvoudig. But all you have to do is... Do you speak English? You're not the Messiah. Dus oh, wat je moet doen is... Spreek je Engels? Dan ben je niet de Messiah. Were you born in the Bronx? You're not the Messiah. Ben je geboren in de Bronx, in New York? Dan ben je niet de Messiah. <laughs> you see what I mean? So ja. this is how you learn how to say... Oh, you Mashiach? Okay, sit down, tell me your requirements. Yeah, dus al, zo what are you your, qualifications, re your qualifications? Your qualifications. So you can react ooit iemand zich as and What are your qualifications? So you start going like, Okay, uh, Yeshua born in Bethlehem, check. Yeah. Uh, started his ministry in the Galilee, check. See what yeah. I mean? Walked yes. in the donkey, check. Yeah. You know, restore Israel, check have 12 disciples check check check check check is check. Okay, the Messiah <laughs> dus it's not just believing blindly. dus als dat allemaal klopt dan is hij de Messie that's why hij... the Jews don't believe like Christians do daarom is het dat de joden niet geloven zoals christenen doen and this doen. is the beautiful thing about Christianity the faith that they've had dus, maar dat is het mooie van het Christendom, het geloof dat ze hadden. Believing in a Jewish Messiah. Gelovend in een Joodse Messias. And not even knowing his real name. En zelfs zijn echte naam niet kennen. That's wonderful to me. Dat voor mij is dat wonder. But now that you want to share with them the truth about his real name. Maar nu dat je bereid bent van zijn echte naam met anderen te delen. They want to hear it. Dan willen ze het niet horen. So, I mean, we're letting you know. Well. 40, years serving Jesus. Baruch Hashem. Okay, great. 40 jaar van Jezus te dienen. Maar nu wil hij zichzelf dieper in je leven openbaren. Oh, dat kan zijn. In de naam van Jezus ben ik gered. Ja, maar dat kan zijn naam niet zijn, want ik was gered in de naam van Jezus. And about the story of en dan vergeten ze het verhaal van Jozef. They Ze hebben Jozef zijn naam gewijzigd. Dus van Jozef naar Sephan That even his brothers didn't recognize Zodat zelfs zijn broeders hem niet herkennen. So could you why the don't Jesus? Kunnen jullie nu verstaan waarom de orthodoxen Jezus niet kunnen herkennen? Het is been told in the Bible. Het is al in de Bijbel verteld. You see what I mean? Zie wat ik bedoel? So it's all there. Het so, staat er allemaal. Yeah. See the See the Jews are looking for Joseph, the, the Hebrew servant. Dus de Joden die keken naar Jozef, de Hebreeuwse dienaar. And Christianity is serving is presenting and, and, the Egyptian king. And uh, christendom biedt de Egyptische koning aan. For well, now he looks more like a Greek one. Maar nu ziet dat er meer als een Griekse koningen. Met een Griekse naam. Met een Griekse naam. With Greek traditions and pagan observances. Met, met Griekse tradities en had dus uh, um, festen. So it wasn't until Benjamin came around. You see Benjamin, the brother maar Benjamin. Het heeft geduurd totdat Benjamin uh, op het uh, op het toneel kwam. And then when jo when Judah started defending Benjamin. En toen Judah Benjamin begon te verdedigen. Joseph the heart of Judah. Dan zag Jozef het hart van Juda. Do you know who's in Weet je wie Benjamin in de profetie? is? U en ik. We, we Yeshua, right wij, wij, nee, wij proclameren Yeshua. De zoon okay. van, het, uh, van de rechterhand. Ik, ik draag een kippa en ik heb zitzit. I walk amongst all the orthodox. En ik kan tussen al de orthodoxen lopen. And I'm from Latin America. En ik ben van Latijns-Amerika. En zij geloven dus dat Benjamin het land van Latijns-Amerika uh, is. I ik kan tot al de Joden spreken. And they recognize me. En zij herkennen mij. I talk to all the Christians. Ik kan met al de christenen spreken. And I have the testimony of Yeshua. En ik heb de getuigenis van Yeshua. Als de Joden me te verdedigen. En als de Joden mij beginnen te verdedigen, and they get mad at the en wanneer ze boos worden op de Christenen omdat ze mij belogen hebben en ze willen mij verdedigen, and to En dat is al wat er aan het gebeuren is. That's is getting ready to come. Dan is dat is de tijd wanneer Messias. Nu vragen al de Joden zich momenteel af: waarom houden jullie Passover? Why do you Waarom volgen jullie de Sabbat? Why, why do you do you have at the door? Waarom hebben jullie mezuzas right? aan de deuren? They don't understand why you do if you're not Z Jewish. Ze verstaan niet waarom je dat doet als je niet Joods bent. See, eventually they're going to recognize. Maar uiteindelijk gaan ze herkennen. Your your life. Dus de Hebreeën in je in levenswijze. And then you tell them you believe in Yeshua. En dan vertel je hun dat je gelooft in Yeshua. Now they're really confused. En dan zijn ze helemaal verward. Because that's what my friends tell me in Israel. I know one guy who's a Hasidic, the black dus hat. Dat is wat mijn vrienden in Israël mij zeggen. Ik heb een vriend in een Hasidic. Ik eat at his table ik eet aan zijn tafel. Dat is heel ongewoon. They don't like anybody. Ze, ze houden van niemand die okay. van Jeshua. We talk all the time about M Torah. Maar toch we heel de tijd over Torah. He don't understand why I want to believe in Yeshua. Maar hij verstaat niet waarom ik wil geloven in Jeshua. He, he doesn't understand why I want to follow Torah either. Maar hij verstaat ook niet waarom ik de Torah wil but, volgen. But he respects me. Maar hij respecteert me. I live Torah Omdat ik Leef naar de I speak Torah, Torah omdat ik de Torah uitspreek. And I believe in Yeshua. En in Yeshua. And that's confusing to him. En dat is voor hem heel verwarrend. Because he thinks the whole world is supposed to not follow Torah if you believe in Yeshua. Want hij gaat ervan uit dat de hele wereld de Torah niet moet volgen als je gelooft in Yeshua. And for three years I never told him I believe in Yeshua. And gedurende 3 jaar heb ik hem niet verteld dat ik geloof in Yeshua. For three years I kept going back to the Torah. En gedurende drie jaar ben ik altijd terug naar de Torah gegaan. And showing him Messiah in the Torah. En ik heb hem de Messias in the Torah getoond. Na Yeshua in the Torah, Messias. Niet Yeshua in de Torah, maar you know, Messias. You know, you know Messias, the messiah, right? Maar jullie weten that. Well, uh, he doesn't know that. Maar hij weet dat niet. Well, he's looking for Messias. Maar hij, hij is aan de, op zoek naar de so, Messiah. So he used to study Talmud only. En hij bestudeerde alleen maar de Talmud. Maar ik kwam en ik begon met hem te spreken over Isaac. About the Hebrew en over de Hebreeuwse taal. And I don't speak Hebrew like him. En ik spreek nie, geen Hebreeuws zoals hij. And he goes, How do you know this? En hij zegt, hoe weet je dat? In de Torah. Ik zeg, het staat in de Torah. And I him, you know? En ik zeg, weet je? Do you know that there is a letter in the commandments? You know the Ten Commandments? Eh, jullie kennen de tien geboden, ja? See, in, in Dutch and in Spanish and in English you don't see it, but in Hebrew you do. Ma, dus in, de, in onze talen zie je het niet, maar in het zie je het wel. Mag ik een papiertje hebben? Let, let me have the whole thing. <laughs> <laughs> en de pen ook. Now, in the Ten Commandments, when you read it in, he, in Hebrew, dus als je de Tien Geboden in het Hebreeuws leest, There's a Hebrew letter that you're not going to find dan in je, the ten commandments. Dan is it in Hebrew, letter die je in de 10 geboden niet vindt. You find all the other 21 but not that one. Je vindt alle andere 21 letters, maar niet die ene. Is that one It's like a tet. Dus dat deze letter dat is als de tet. Okay, it looks funky okay. like this. It looks funny like this, but it looks like a tet, okay? It's dus the tet, how huh, the letter tet. Paleo Hebrew is a pictographical language. Dus de de taal van het okay. Hebrews, so the tet looks like this in Paleo Hebrew. When Moses received the commandments of Mount Sinai, the tet looked like this, not like that. Dus in de tijd van Moses zag de tet er zo niet zoals dat. Okay. So this is the teaching. And this is the less. This typifies the serpent. Dit ver verbeeldt de, de slang. Surrounded. Dus the oh, Like in a cage. Die. Omvat is zoals in een kooi. So I told my friend, I said, "Do you know?" En ik zei aan mijn vriend, "Weet je Dat de Ted niet in de geboden te vinden is. He got. Nee, het He is really fast. And and leest heel, heel vlug. fucking. vindt het niet. I told him, "This is the teaching." En ik zeg hem, "Dit is de les." That as long as you keep the commandments of Yahweh. Dus zolang als je de geboden van ja onderhoudt, no heeft, heeft de slang geen autoriteit in je leven. Because it's like a serpent who's surrounded and protected. Dus, so that, want het is zoals een slang die, die afgesloten is en en, en vastgehouden Can't is. Do to you. En ze kan niets aan u doen. As long as you follow the covenant. Zolang als je de, het verbond maar als je de, de geboden breekt, you open the gate. dan open je, open je de poort. And then the serpent can attack en dan kan de slang je aanvallen. And he tells me, How do you know that? En hij zegt, hoe weet je dat? Onze rabbijnen hebben dat voor honderden jaren gezegd. He told me six months earlier, en zes maanden daarvoor had hij mij gezegd. I could never really, truly the Torah, dat ik nooit echt de Torah zou kunnen begrijpen. If I didn't know als ik de Talmud niet zou kennen. And I said, I don't study en ik zeg hem, ik bestudeer de Talmud I just niet. Believe Hashem, ik geloof in Hashem. And the Ruach for wisdom. En de Ruach voor wijsheid. A year later, I come back to Israel. Een jaar later kom ik terug naar Israël. En ik geef hem mijn tijden. En ik geef hem mijn tiende. He's, my, he's a Levi. He teaches me Torah. Dus hij is een Levite. Hij onderwijst mij Torah. So I give him my tithe. En ik geef hem mijn tiende. And he tells me, you have not the covenant with Levi. Dus hij zegt, je bent het, het verbond van de Levite niet vergeten. And he picked up his, his scripture. En scripture. And Lezen de mensen de schriften He says, don't people read the scriptures anymore? En zegt, Lezen de de niet meer? He put aside the Talmud. He started reading the Torah and hij the heeft de Talmud opzij gezet en hij is beginnen in de Torah te studeren. He's wearing now. You know the blue? En hij draagt nu tegelet, de blauwe draad. And he gets in trouble in his community. They're black. They're all wearing black. En hij krijgt daardoor problemen in zijn gemeente. Dus de dus de gemeente Because they don't wear hard, the blue. Want zij willen het blauwe niet dragen. And he tells me, but the Torah says it's blue. Maar de Torah zegt dat het blauw moet zijn. But the rabbis say no. Maar de rabbijnen zeggen nee. He goes, they don't read the prophets anymore. Hij zegt, zij lezen de profeten niet meer. See, after he started reading the prophets. En nadat hij de profeten is gelezen lezen en de Torah. Dan heb ik hem verteld dat ik geloof in Because Yeshua. Because now we have something in common. Want nu hebben we iets gemeenschappelijks. As long as he only studies Talmud. Zolang hij alleen maar de Talmud bestudeert, never see gaan ze nooit Yeshua zien. Because they read all the rabbis saying that Yeshua is not the Messiah. Want uh, ze lezen alleen maar dat de rabbijnen zeggen dat Yeshua de Messias niet is. Is dit been edifying tonight? I mean, there's a lot more, and I don't want to keep you here all night, but, you know, I, I want to be led by the Spirit. Didn't you want to say something about Yom Kippur? Well, about what? Oh, okay. When well, he mentioned earlier, when dus, Yeshua says it is finished. Dus hij zei uh, even hiervoor, dus toen Yeshua zei, het is Volbracht. Okay, it all, also a Dat is ook taal die bij Yom Kippur gebruikt wordt. When the, um, when the will the service, Als de priester de dienst beëindigt. Had, of Yom Kippur, he will say it is finished. Dan uh, dus de dienst van Yom Kippur, dan zou hij zeggen, het is volbracht. But more. Maar er is meer. When Yeshua said to Miriam, "Touch yes. me not, I have not gone up to the Father." Dus uh, als Jeshua zei tot Miriam, raak me niet aan. Ik heb, ik moet nu naar de Vader gaan. That's also Yom Kippur language. Dat is ook Yom Kippur. Tamar. When the priest was getting ready to officiate on the altar. Dus als de priester zich klaarmaakte om zijn dienst te doen aan de altaar. Heer zei, touch me not. I have not gone up to the Father. Dan zei hij, raak me niet aan. Ik heb nog niet opgegaan naar de Vader. So to finish, and I got a lot more. Watch, see, see that, see that. It's okay. I'm going to leave you the PowerPoint. Dus uh, uh, ik ga het beëindigen en ik ga ju jullie de PowerPoint laten. See, when you see information, it's just information to everybody else. Dus als je alleen als je informatie ziet, dan is dat alleen maar informatie tot, voor iedereen anders. To me is the proof that Yeshua is the true Messiah. Maar als voor mij is het het bewijs. That Yeshua the Messias is. And it's not in the obvious information. It's in the little piece of information. That and, means nothing. And it is not in the for the hand liggende information. It is in the de kleine details that it bewijs to vinden. Amen. Amen. Amen. Father of Abraham, Isaac and Jacob, I thank you. I exalt your holy name. Thank you for the honor and the pleasure to be your servant. Just say that last part. Uh, dank u voor de eer en het voorrecht om uw dienaars te mogen zijn. Dank u voor de eer die je mij gegeven hebt om naar Nederland te mogen komen en Torah te onderwijzen. I'm honored and I'm in awe in, of you for ik, the opportunity. Ik, ik eer u en, en ik ben in uh, awe voor u. Opportunity. In, in wat? Voor de mogelijkheid om dit te onderwijzen, And I thank you for fulfilling all those things that you promised to my life. En ik dank u om al die dingen die u in mijn leven beloofd hebt te vervullen. Hineni Adonai. Ik ben hier Adonai. Hier ben ik. Here we are as your servants. Hier zijn wij als uw dienaren. And I hope this has been to my and en ik hoop dat vanavond uh, een heeft mogen bijdragen. Aan, aan wat mijn vrienden over u gehoord hebben. And thank you for Yeshua, our Messiah. En ik dank u voor Yeshua, de Messias. Our true Messiah. Onze ware Messias. And our only Messiah. En onze enige Messias. In the name of Yeshua, Messiah. In de naam van Yeshua, Messia. Amen. Amen. Amen. Thank you for coming.